Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ridouan Taghi kon vanuit zijn cel communiceren door een corrupte bewaker. Volgens de FBI had Taghi één of meerdere medewerkers van de zwaar beveiligde gevangenis in Vught omgekocht. Zij zorgde ervoor dat Taghi met de buitenwereld kon communiceren. NRC schrijft dat hij zo berichten kon sturen naar handlangers over drugsdeals... Het nieuws komt naar buiten op de dag dat de zaak naar de moord op Peter R. De Vries wordt heropend. Volgens verschillende media heeft zich een nieuw getuige gemeld die Tachi linkt aan die moord. De explosie in een woning in Huizen dit weekend had waarschijnlijk te maken met een drugsruzie. De politie gaat uit van een gerichte actie. Door de ontploffing zijn de ramen aan de voor- en achterkant van het huis gesprongen. Deze buurvrouw werd er wakker van. Nou, ik moet je zeggen, dat was een ding een uur half twee. En ik hoor me een klap. Ik denk, nou, er is oorlog ver als een bom gegooid. Nou, dat was dus inderdaad waar. Ik vloog een eend omhoog. Ik denk, hè? Huh? Er raakte niemand gewond. Wel moesten de bewoners van vijf omliggende huizen uit voorzorg worden geëvacueerd. In Japan heeft de partij van de doodgeschoten oud-premier Abe een dikke verkiezingszegen behaald. De LDP haalde 62 van de 125 zetels. De verkiezingscampagnes lagen vrijdag heel even stil na de dood van Abe. Maar snel pakte de partijen de draad weer op. Ze wilden daarmee laten zien dat ze niet buigen voor terreur. En een voetbalshow gisteren van Frankrijk op het EK Voetbal. Ze bliezen de vrouwen van Italië in de eerste helft helemaal weg, zag commentator Chris Wobbe. Het staat 5-0 voor de Fransais. Het is echt geweldig. Het walst over Italië heen. Het blijft ook maar doorgaan. 5-0. Er is één hele grote favoriet. En Oranje moet ervoor zorgen dat het die favoriet gaat ontlopen. Want dat is Frankrijk. In de tweede helft deden ze het rustiger gegaan. Het werd uiteindelijk 5-1 voor Frankrijk. Nederland speelt woensdag weer tegen Portugal. Het weer het is bewolkt, alleen in het zuiden schijnt het zonnetje. Later op de dag schijnt hij op meerdere plekken. Het wordt 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal moeiteloos doorrijden... ...behalve op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schoorl en Bergen rijdt het verkeer langzaam over 4 kilometer...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 Je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 is niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer, oh.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 van CFM. CFM 106.9 Be, or be all, be alright. Radio. Radio. ben naar naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9, Zie je, 24 uur per dag. Het is zomer. Yes. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi van zijn cel uit in de EBI... communiceerde met de buitenwereld, mede dankzij een tip van de FBI. Dat schrijft de NOC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst kon hij dat doen... omdat één of meerdere bewakers waren omgekocht. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump... wil toch verschijnen voor de commissie... die de bestorming van het Capitool vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden... Bannon komt getuigen. En in Japan zijn de verkiezingen ruim gewonnen door de LDP... de partij van ex-premier Abe, die vrijdag werd vermoord. Er wordt rekening mee gehouden dat veel Japanners uit sympathie op de LPP hebben gestemd. En het weer eerst bewolkt, van het zuiden uit steeds meer zon. Het wordt 21 tot 26 graden.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 Oh, oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim, oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuim.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 Met twee vingers schuin Oh, oh, oh, oh Ik deel het leven met twee vingers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 Right.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 I'm listening Rennen, vliegen, let's go man. ZFM, met een hoofdletter Z. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerhits. Maakt ze het naam van de zon schijnt. station met patent op de zon. Zie ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Eze amor llega sin esta manera. No tené la culpa. Voor jou leed Antanan, want je bent tevergeefs. Voor jou leed Antanan, want je bent tevergeefs. Voor jou leed Antanan, want je amor tevergeefs. Voor jou leed Antanan, Ik wil haar pretendig vinden als je. bambolea. moet ik in mijn vida wil ik haar pretendig vinden als No te da persoon de Dios. Voor in mi vida la foto laat me intestien. destino, destino te he desamparado. Los mismos ya callé soy yo no te encuentro Je no te encuentro en dichts, nog steeds niet eens en dichts, nog